Uur. met het NMS-journaal. Oud-VVD-minister Adso Nicolai is overleden. Hij was aan het begin van deze eeuw staatssecretaris voor Europese zaken en minister voor bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties onder premier Balkenende. Na zijn politieke loopbaan ging Nicolai het bedrijfsleven in en was van 2011 tot 2019 president bij chemieconcern DSM in Limburg. Adso Nicolai was ongeneeslijk ziek en hij is 60 jaar geworden. Burgemeesters en gemeenten hebben net als de gemeenteraadsleden... kritiek op de coronaspoedwet die het kabinet voorbereidt. Ze vinden dat de lokale politiek meer te zeggen moet krijgen over de corona-aanpak. In de spoedwet worden veel verantwoordelijkheden bij de veiligheidsregio's gelegd. Waardoor het democratische proces ontbreekt, is de kritiek. De veiligheidsregio's zijn op hun beurt ook kritisch. Zij vinden dat hun rol explicieter moet worden uitgelegd in de wet. Het kabinet is van plan om de wet in oktober in te laten gaan... maar het is nog maar de vraag of dat wordt gehaald. Het Armoedefonds heeft dit jaar een recordaantal tegoedkaarten uitgedeeld... waarmee kinderen uit arme gezinnen nieuwe spullen kunnen kopen. Er werden ruim 10.000 passen uitgedeeld... maar het aantal gezinnen dat om steun vroeg was een stuk hoger, bijna 15.000. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. De verwachting is dat er volgend jaar nog meer aanvragen zullen zijn... door de coronacrisis. De voormalig politieman die bekend is komen te staan als de Golden State Killer is veroordeeld tot levenslang. De 74-jarige Joseph D'Angelo heeft bekend dat hij tussen 1975 en 1986 een lange reeks moorden en verkrachtingen heeft gepleegd. Hij werd pas in 2018 gepakt. De man is veroordeeld voor 13 moorden en 13 verkrachtingen, maar heeft er volgens justitie en hemzelf veel meer gepleegd. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er is ook kans op een bui. Morgen zon, wolken en buien. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 King. Watching you has got no money he's got his troubles ease my love has got no fame he's got his troubles ease my love has got no power he's got his troubles ease my love has got no money he's got his troubles ease one more and more Zandvoort, cool zomer, ja. op CFN. sleep. True can see that but it be in the funk to